Dit is Radio 1. Welkom terug weer bij het Marathon Interview in deze laatste week van het jaar. Op zes avonden telkens tussen 8 en 11 uur een drie uur durend live gesprek met één gast. En vanavond is dat, u heeft dat al twee uur kunnen horen, de hoogleraar en biograaf Maaike Meijer. En wilt u reageren op wat u heeft gehoord of wat u straks gaat beluisteren? mailen kan naar marathoninterview.nl. Marathoninterview en voor wie later inschakelde, ik praat u even bij... over wat er de afgelopen twee uren zoal langskwam... voordat we toekomen aan het derde en laatste uur. We hebben het gehad over de angst. En misschien wel vooral over het overwinnen van angst. En de prachtige strategie van Maaike Meijer, recht er tegen in. Dus je stottert, dan ga je voor de klas staan. Je moet altijd denken, we kunnen de wereld herscheppen. Die houding dat recht er in, speelde zonder twijfel ook op bij het medeoprichten van de Paarse September. De lesbisch feministische beweging, vernoemd naar de Palestijnse Terroristische organisatie de Zwarte September. Wat terrorisme is, weten we nu beter dan toen, hoorden we Maike Meijer zeggen. Links, Nederlands, links Nederland praten soms terroristische acties goed. Mao, de massamoordenaar, werd ook ontzettend vereerd. Ja, ook door mij. Maar dat radica ra radicalisme van die jaren was beslist ook constructief. Het motto van het eerste uur, de angst, probeerde interviewer Wim Brands te koppelen... aan de radicale veranderingsdrift bij het oprichten van die paarse september. Ben je wel eens bang geweest voor je eigen radicalisme, vroeg Wim. Er waren wel mensen in mijn omgeving die zeiden... wat ben je radicaal geworden. Op een gegeven moment ben je zozeer de gevangenen van je eigen gelijk... dat je wel moet doorgaan, want er zijn steeds minder die je zienswijze delen. En je moet dus steeds harder die weinigen die het nog wel met je eens zijn... overtuigen van je gelijk. Een achteraf zeer gevaarlijke ontwikkeling... zoals die ook in de RAF zal hebben gespeeld. En toch, en toch vindt Maaike Meijer... er was een hele authentieke wens om de wereld te veranderen in die jaren. De jaren 60-70. De traditionele gezagsverhoudingen moesten wel veranderen... want het kapitalisme dreigde ons kapot te maken. En nog steeds vind ik wat er toen gebeurd is ook van groot nut geweest. Mooie bespiegelingen. Verder nu een laatste uur te gaan. Maaike Meijer in gesprek met Wim Brands. Ja, We zijn uh, alle uren begonnen met een uh, paar regels Fazalis die ik voorlas. En we gaan ook dit uur ongetwijfeld praten over je Vazalisbiografie. biografie Maar ik zou je willen vragen: kijk, ik kan nu weer een paar regels voorlezen. Maar kun jij een Fazalis-gedicht voor me uit het hoofd doen? Ja. Welke uh, heb je paraat? Nou, er is één gedicht, uh, dat vind ik heel mooi. Dat is een heel laat gedicht. Ouderdom heet dat heeft ze geschreven toen ze al echt uh, vrijwel op haar sterfbed lag. Ouderdom. Ik oefen als een jonge vogel op de rand van het nest dat ik verlaten moet. In kleine haperende vluchten en sper mijn snavel uit. <laughs> dat is het. Dat is een beetje haiku-achtig, hè? Maar het is mooi, hè? Heel mooi. Dus de de ouderdom, dat over het doodgaan gaat het, hè? Ik oefen als een jonge vogel op de rand van het nest... dat ik verlaten moet, moet sterven. In kleine, haperende vluchten. En sper mijn snavel. Dus doodgaan wordt, is, is een groot avontuur net zo eng... als het uitvliegen van een jong vogeltje. Dat vind ik echt prachtig. Vasalis was helemaal niet, niet bang... Of, uh, van de dood, was eigenlijk heel erg nieuwsgierig. Uh, en dat zit allemaal in dat gedicht. Maar ook dat het einde van het leven en het begin... dat uh, de, het allereerste begin en het, en het allerlaatste stukje... en wat daar net over de rand ligt... dat dat elkaar vastgrijpt. Dat, dat zit ook in een ander gedicht. Um, dat heet scheepje varen. Aan beide oevers zit een vrouw. Um, mm, ja, dat kijk ik helaas niet uit mijn hoofd. Uh, de ene laat een scheepje gaan. Verheugd en fris. Hoog op het, op het water. De ander... pakt het... pijnzend aan. Uh, zwart... Hm? Een uitgebrande krater. Soms moet een blinkend schip vergaan. Halverwege. De ene huilt, de ander lacht. Niet triomfantelijk. Nee, de ene weent, de ander lacht. Niet triomfantelijk, maar zacht. Bijna verlegen. Ja? Dus... De godin van, van het leven en de dood, zou je kunnen zeggen... of die vrouwfiguren, die zitten allebei aan de kant van het water. De ene laat het scheepje gaan, verheugd en fris hoog op het water... er wordt iemand geboren. De ander pakt het pijnzend aan. Zwart, stil, een uitgebrande krater. He, alsof aan het einde van het leven de mens een uitgebrande krater is. Soms moet een blinkend schip vergaan... Soms kijken zij elkander aan. Dan moet een blinkend schip vergaan. Halverwege. Iemand die uh -huh. midlife sterft. De ene weent, de andere lacht. Niet triomfantelijk, maar zacht, bijna verlegen. Wie nu weent en wie nu lacht, dat weet je niet. Of, of de rodin van het leven lacht of die van de dood. Dat weet je niet. Uh, en, en waarom geweend wordt. Misschien wel om dat blinkende scheepje... in plaats van om, om diegene die, die dat uitgebrande scheepje aanpakt. Dat, dat is ook een vrij onbekend gedicht van Vasalis, maar ze is altijd bezig met wat ligt daar net over de rand. Dus we weten ongeveer wat het leven is... maar wat ligt daar net buiten... Wat, wat is er in de droom? Wat is er in de dood? Wat is er voor de geboorte? Wat is er in het heelal? Dat, dat, dat is het mooie tasten dat jij... naar de grenzen, daar is ze altijd mee bezig. Ja, je, hebt, uh, je hebt dit jaar verscheen jouw uh, Fassalis-biografie. Maar je hebt al eerder uh, over haar geschreven... ook in je promotie De Lust uh, Tot Lezen... Ja. die ik heb herlezen voor dit, voor dit interview. En toen viel me, viel me één ding op, om te beginnen hoe lezenswaardig dat boek nog steeds is. Nou ja, dat, is, dat kun je niet voor Thank heel veel you, boeken zeggen. hoor. Maar ook, en dat vond ik toch wel bijzonder daaraan. We hebben het, laat, ik het, laat ik het even kort, kort toelichten wat ik, wat ik nu wil vragen. We hebben het ook gehad over je, over je feministische periode. Wat je in de lust tot lezen doet... is het combineren van een, van, van, van een liefde voor poëzie... met een feministische interpretatie van die, van die poëzie. Maar zonder dat het gelijk wordt. En eigenlijk kan ja. ik het heel simpel als volgt dan samenvatten. Wat je doet, is een aantal dichters... onder wie Vazalis de plek geven die ze eigenlijk verdienen. Het zijn dichteressen over wie je het hebt. Hè? Judith Hetzberg, Vazalis, Ellen Warmond, Ellie de Waard ook. Ja. Die altijd op de een of andere manier, en dat is ook zo... zijn weggezet, Vazalis, zeker als... Dat is die mevrouw van uh, de grafsteenteksten. Ja. Dat is die mevrouw van die eenvoudige poëzie. Ja. Waarom ja. is dat? Want het is altijd bij haar gebeurd. Nou ja, um, ik vraag je van waarom heb ik dat boek zo nee, geschreven? Nee, waarom, waarom ja. werd die poëzie zo weggezet? Uh, die, nou, die, ik, ik denk omdat hij bedrieglijk eenvoudig is. Hij, hij lijkt eenvoudig. Hij, iedereen kan hem op een bepaald niveau begrijpen. En dat maakt die poëzie ook heel democratisch. Vind ik er ook echt mooi aan dat het toegankelijk is. Maar het is toegankelijk en, en complex. Uh, je, je kunt er op een bepaald niveau meteen in. Maar als je erover gaat nadenken... dan, dan wordt het toch heel ingewikkeld. Bijvoorbeeld, en, en, en dan, dan stort het je in... In denken van wat, waar gaat dit eigenlijk over? En leidt het tot, ja, tot, een, zekere, tot een soort diepzinnig denken en vo voelen. Bijvoorbeeld die regel waar sommige mensen vreselijke hekelen aan hebben. Uh, aan het einde van fanfarenkorps. Ik voelde mij bedroefd en goed. Dat is toch heel ingewikkeld, bedroefd en goed. Wat is dat in godsnaam? Dat dat, dat, dat, zei, dat Ik voelde mij bedroefd en goed. Ja, en we, je weet wat dat is. Dat is als je. Als je als er iets heel verdrietigs meemaakt en er is een ritueel... waarin er wordt gesproken en iedereen haalt. En er is een zekere troost in de droefheid. Bij een uh, begrafenis bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. bij een begrafenis. Uh, en dat, dat is een vrij complexe emotie. Die, die haak staat op, nou, vrolijk of verdrietig, een van de twee. Nee, er is ook een soort mengeling die eigenlijk veel meer troostrijk is dan dat het eenduidig zou zijn. Nou, dat soort dingen vind je altijd bij Vazalis. Dat... Maar? en, en um, nou, Ik denk dat, dat soms is Vazalis eigenlijk een beetje weggezet als het is simpel. Uh, en dat was natuurlijk omdat er op een gegeven moment... een poëtische mode ontstond waarbij het allemaal... Complex en juist vrij ontoegankelijk moest zijn. Dus dichter die daar, dat, zich daar dan niet aan houdt, die ligt er op een gegeven moment uit. Maar dat is volgens mij ook alweer voorbij hoor. Ik bedoel, bovendien is het landschap van de poëzie tegenwoordig zo ongelooflijk divers en gevarieerd. Er zijn natuurlijk heel, een heleboel dichters die. Maar ik wat ik wat ik wat me altijd uh, verwonderd heeft bij haar, dat is dat het zoveel agressie nogmaals opriep als. Uh, hè, dat is altijd geweest, jaren 50, 60. Ja. De, mensen lazen het gretig, herdruk naar herdruk. Maar er, werd, er, werd, er was altijd wel weer iemand die dan kwam uitleggen... dat het, dat het een soort libelle poëzie was. Ja. En... Maar dat heeft te maken met de verkoopcijfers. Er, is, er zit een soort reflex in, in de literaire wereld. Als het veel verkoopt, dan kan het nooit wat wezen. En dat geldt veel sterker voor vrouwen dan voor mannen. Dat heeft ook een oude geschiedenis. Dat begon al uh, met al die boeken van topnaaf... En, uh, en ook in de 19e eeuw... die vrouwen hebben vaak enorm succesvolle boeken geschreven. Uh, die uh, die, die, die, die vlogen als warme broodjes uh, de winkel uit. En de reflex is dan altijd... dan kan het nooit wat wezen. Dan, dan is het voor het volk. Dan, dan is het niet echt goed. Soms verkopen mannen natuurlijk ook heel veel. De, de sommige, maar daar geldt dat minder. Dat... Ver, een verkoopsucces altijd ten koste van de literaire kwaliteit moet gaan. En dat, dat is iets heel ouds. Dat, dat heeft ook een hele lange geschiedenis. Dat er, dat er met een soort dubbele standaard... Wordt ge, dat met twee maten wordt gemeten. Als een man schrijft over uh, de rouw om een, voor, om een kind... zoals F. Thomas heeft gedaan... vindt iedereen prachtig als uh, Vasalis of Esther maar dat doet... dan zit het al gauw in de kitschhoek... Als, um, Anna Enquist. Anna Enquist ook. Uh, dus um, als. Uh, uh, uh, hoe heet die? AFT van der Heijden heeft net een boek over het verlies van die zoon. Uh, Tonio, geschreven. Het iedereen prachtig. Als een vrouw zo'n boek zou schrijven. of als een vrouw dat onderwerp neemt. dan kan ze het heel gauw wel vergeten. Nou, maar even, even. Is dat zo? Ja. En daar was ja, twee maanden Ja, We kunnen het controleren wat er is met Anna Enquist gebeurd. Die, die, ja. is, die, is, die, is, die is daar gruwelijk op, op, ja. op het onsmakelijk ja. af op bekritiseerd. Ja, en mensen vinden dat laagmajant. La maar waarom ryeant. is dat? Uh, dat um, ja, Waarom is dat? Um, het komt er dichtbij. Uh, het past... Te veel in wat men van vrouwen verwacht, namelijk dat zij het gevoel belichamen uh, en dat zij de rouw dragen. Um, de moederfiguur wordt ook bijvoorbeeld in oorlogsliteratuur altijd het embleem van de rouw en het verdriet. En, en daarmee is het eigenlijk een cultureel cliché. Als een man dat doet, is het geen cultureel cliché, want mannen die houden de rouw en het verdriet van zich af. Dat hoort bij onze culturele constructie van mannelijkheid. Dat mannen die, uh, die zijn dapper, die bijten hun verdriet weg. En dat vinden we dan heel erg mooi. Uh, mijn vrouwen moeten dat juist niet doen. Die, die moeten rouwen, de kleren scheuren, de, het hoofd... De, daarom, we hebben klaar vrouwen, hè, in, in de. Dus daar zit iets van, van genderverwachtingen onder... Die maakt dat als, als dat literair door een vrouw wordt gedaan. Uh, dan, wordt, dan, wordt het, dan beantwoordt het ten eerste aan een verwachting. Dus dan is het niet avant-gardistisch genoeg. En het, is ook, het wordt ook veel bedreigender gevonden, denk ik. Er is, is ook iets van een soort verzet tegen, tegen gevoel. Uh, dat, dat is niet om het zomaar eens te zeggen. Om het te veel te hebben over, over emoties en verdriet. Nou, nou moet dat ook op een bepaalde manier, geloof ik. ik. Ik hou er ook niet van als dingen heel erg vet uh, erbovenop liggen. Maar ik vind mensen als Enquist... Uh, die, dat vind ik gewoon een hele goede schrijver. Dus, en Jansma en Vazalis en... Ja, dat, dat is, dat is gestileerd, Dat is ingehouden. Maar... daar is een, daar is een weersin. En dat is, het, is iets cultureels. Dat, dat, uh, en vooral van, van de kant van mannen. geloof ik hebben dat iets sterker. Maar als een man dat doet... Um, maar goed, dat is precies hetzelfde. Als een man voor de kinderen gaat zorgen... dan valt iedereen om van verrukking. En als een vrouw voor de kinderen zorgt... dan is het allemaal maar gewoon. En doet ze het meestal niet goed genoeg. Dus... En dat, dat is nou het gendersysteem. Als mannen iets doen, is het altijd prachtig. En ja, als vrouwen ja. dit doen... Ik ja, het, het bestaat nog steeds zo, Wim. Ik bedoel, we kunnen zo weer een actie ja, Ik kreeg richt die in september gewoon dan maar weer op. Maar nu zou ik... Ik, maar zou, nu ik, zou, nu, nee, maar ik zou nu altijd met mannen doen. Ja? Ik vind, ja, moet het samen doen. Oké, okay, met mannen. Ja, nee, gewoon of met, met, laten we zeggen, met mensen waar je het mee eens kunt zijn. Of die dezelfde kant op willen werken. Dus ik, ik, ik ben geen separatist. Helemaal niet meer. Dat heb ik helemaal achter me gelaten. Nee. Even over fasales, hè Wist je waar je, waar je aan begon toen je, toen je aan die biografie begon? Want ze meet zelf de publiciteit. Dat wilden ze niet. Ja. Dat is natuurlijk een enorme klus. Om, om dan dat leven dat, dat ze zelf uit de schijnwerpers had willen houden... opeens vol in de schijnwerpers te ja. zitten. Ja, nee, dat, dat was wel uh, ingewikkeld. Want ik dacht natuurlijk ook vaak... jeetje, misschien uh, dat Fasalis het wel helemaal niet wil... wat ik hier aan het doen ben. Heb je dat wel eens afgevraagd? Ja, zeker. Ik heb me zeker wel afgevraagd. Uh, van de andere kant heeft... Uh, heb ik natuurlijk in mijn biografie vooral de aandacht gevestigd... op, op waar komt dat werk vandaan. En kunnen we dat werk beter begrijpen... als we zien hoe het gemaakt is, waar ze mee worstelden... welke versies ze weggooiden, onder welke omstandigheden ze schreef... hoe ze bepaalde ervaringen omzetten in een gedicht. Ik, ik geloof dat, dat we nu dat werk ook echt veel beter begrijpen. hoor Dat dat ook echt gelukt is... Uh, en verder ben ik natuurlijk vrij terughoudend geweest... in, in het beschrijven van heel persoonlijke dingen. Vooral als ze over anderen gingen dan Fassalis zelf. En Fassalis' grote zorg was... Uh, dat er allerlei dingen naar buiten zouden komen over andere mensen... waar zij als psychiater en als arts mee te maken had gehad. Uh, uh, de erfen, dus haar uh, dochters en zoon... Die, die hebben heel erg meegewerkt en die hebben die hebben mij ook wel geleid daarin. Van, uh, als je het zo en zo aanpakt, dan zou... Als dan... je haar nou een vraag had kunnen stellen, hè? of twee... echt dingen die, waar, je, waar je zelf niet het antwoord op zou kunnen brengen... wat zou je dan gevraagd willen hebben? Nou, dan zou ik haar mijn interpretatie van het gedicht Uittocht voorleggen. En dan zou ik vragen... Uh, wat je, bij, denk je dat dat, dat het is... Uh, dat is namelijk een heel erg mooi gedicht. Wat nee, ik, ik heb zelf een verklaring waarom Verzalis is opgehouden met schrijven. En dat is een verklaring die zij zelf nooit heeft geopperd. Terwijl zij haar ja, hele maar leven. Ja, voor de mensen die luisteren. En, en, en, Verzalis heeft, uh, heeft drie bundels gepubliceerd, en toen er het zwijgen. Toegedaan, toegedaan. totdat tot dat, tot dat dan na haar dood nog de allerlaatste bundel verscheen. Ja. De Oude Kustlijn. Ja. Um, die is dus na haar dood verschenen, vierde via bundel. Maar het is altijd een vraag geweest: waarom is ze opeens opgehouden? Ja. Waarom denk je? Ja, um, omdat ze een paar gedichten heeft geschreven in 1954, die zo verpletterend definitief zijn dat je daarna niet meer kunt schrijven. Omdat je denkt, het staat er al. Ik heb het al gezegd. En dat zijn het, uh, gedicht, vooral de laatste twee gedichten. De ene heet Herfst en de andere heet Uittocht. Uittocht is natuurlijk een hele mooie titel voor een laatste gedicht. En dat, ja, dat beschrijft het bereiken van een soort... Um, bijna boeddhistische rust En het afleggen van het, het, de vesting van het, de burg van het ego, zal ik maar zeggen. Die, die wordt ontmanteld. Alsof, dus er, ja. er wordt een soort niets bereikt. Een soort leegte. De laatste regeling is, is ook kom lopende op blote voeten. Dus ik begin helemaal opnieuw. Het, het beschrijft het bereiken van een soort nieuwheid. Waarin ook verder niets meer hoeft te gebeuren. Dat en dat is heel erg prachtig. En ik denk dat, dat, dat het hele avond daar eigenlijk naartoe werkt. En dat daarna kun je alleen nog maar denken... ja, maar ik hoef niet dit nu te beginnen, want ik, ik was er al. Ja, hoe, hoe was en, je laatst? Hè? Kom lopende op. Kom lopende op blote voeten. Um, de, de koningen zijn koningen gebleven. Ik heb hun tronen weggenomen... De slaven bleven slaven. Ik nam de ketens af. Des avonds zijn zij weggetrokken. Zo konden zij niet in mij wonen. Dat is de eerste strofe. Die koningen en die slaven, dat zijn innerlijke figuren. Hè? Want zo uh -huh. konden zij niet in mij wonen, staat er. En ze wil niet dat, dat de koningen koningen blijven. Want ze pakt de tronen af, de slaven mogen geen slaven blijven. Ze nemen de ketens af. En dan trekken die figuren weg. En dus avonds zijn ze weggedrokken. Zo konden zij niet in mij wonen. Dus dat is een, een leegmaken van het innerlijk, eigenlijk. Um, even kijken. Uh, Ken, jij dat nu, hè? Ken jij dat verlangen, trouwens? Uh, Ken jij dat verlangen? Absoluut, ja. Zeker wel. Ja om, um, ja, om te ontsnappen aan... Aan wat? Uh, grijpen, aan, aan vooruitgang, aan, aan streven, aan moeten, aan... Uh, dus uh, ja, wat de boeddhisten zeggen, aan het, aan het uh, eindeloze rad van gebeurtenissen. Uh, en, en alsmaar, ja, wat alsmaar het, het als maar door blijven gaan, maar waartoe en waarom? Dus uh, het opgeven van het streven naar allerlei dingen. Maar dat zegt iemand die nog niet zo lang geleden... zeg maar door een berglandschap liep en dan een vervallen ja. boerderij zag staan. Ja, kijk, dat, en die dan niet alleen een plan had voor de restauratie van de boerderij... maar ook voor de aanpalende dorpen. Ja. Nee, maar dat, dat is nu wat Andreas Bernier over mij zei. Dat ik zo'n tegenstrijdig iemand ben. Dat, dat klopt ook. Ik, ik ben aan de ene kant krankzinnig gehecht aan, aan de wereld en aan mijn eigen leven. En alles wat ik wil doen en alles wat ik wil veranderen. En aan de andere kant uh, ja, heb, heb ik ook iets heel um, verstild in me zitten. Waar ik erg veel van hou. En waar je heel gauw van afgeleid wordt. Hè? Je wordt heel gauw weggetrokken uit, uit de stilte en in jezelf. Maar goed, het is, het is allebei. Het roept elkaar ook een beetje op, denk ik. De, de, de, de kracht van jouw biografie over Vassalis is natuurlijk... overigens ook al van het essay dat je over haar schreef... in de Lust tot Leven, is dat je van haar... Meer maakt dan alleen maar die dichter is van die, uh, van die prachtige graf, grafsteenteksten. Uh, uh, uh, ja. Maar haar probeert uit te leggen als een. Ja, als, wat? Als, een als een mysticaar. Ja, ja. ja dat, dat vind ik ook echt dat ze is. Nu, nu is er is vandaag aan de dag wel veel belangstelling voor mystiek hoor. Je zijn mensen die weer zijn weer met Meister Eckhart bezig en. Uh, maar in, toen ik dat schreef in 1988... toen was, was mystiek nog niet zo in, zal ik maar zeggen. Alleen had Kees van der Watering, mijn uh, voorheen leraar Nederlands... had een heel mooi boek geschreven over mystiek bij Berg. Daar heb ik heel veel van geleerd. Dat boek heet Met de ogen dicht. En die laat zien dat, dat Berg uh, er mystieke procedees op nahoudt... in zijn gedichten. En dat dat heel veel dat het, het programma van zijn gedichten heel erg verduidelijkt. En uh, dat, dat, heb ik, dat idee heb ik eigenlijk naar Vassalis gebracht. Omdat ik uh, ook vaak dacht van... Vassalis werkt, werkt in die gedichten naar, naar uh, een punt... waar alles stil blijft staan. Waar de, het gedreun van de geschiedenis ophoudt. Uh, er is geen eind aan deze tocht, geen toekomst, geen verleden alleen dit wonderlijk gespleten lange heden... zoals Afsluitdijk. Hè? Ja, dat is van die heldenverlichte. verlichte... Uh... Ja, van, van de bus rijdt als een kamer... Uh, de, ja. door de nacht. En um, Er zijn een aantal... een stuk of acht of negen gedichten... van Verzalis waarvan je eigenlijk kunt zeggen... ja, dat zijn mystieke gedichten. Die hebben alles... wat, wat zo'n ervaring... ook bij Meister Eckhart... ook bij Hadewieg, ook bij Johannes van het Kruis heeft. Er is... Er overkomt je iets. Je wordt getroffen door een, een, een inzicht of een visioen. Uh, het is van een verpletterende lichtheid. Um, uh, er is geen toekomst en, en geen verleden meer. En je niet, het is heel smartelijk uh, als het ophoudt. Uh, en de scheiding tussen subject en object verdwijnt. Dus je wordt wat je ziet. Het is niet ik zie... En dan krijgen we een tijdje niks. En daar is mijn object. Je gaat maar ik in een ben op, wat ik zie. Bijvoorbeeld. Ja. Dus, en ik, ik denk dat. Uh, ik heb zelf ook wel eens ooit zoiets meegemaakt. En ik denk veel mensen hebben. Wacht even, voordat je dat zegt, zeg ik even tegen de luisteraars: Dat u luistert naar het marathon-interview met Mike Meijer op Radio 1 laatste uur. We begonnen om acht uh, uur. We gaan door. Tot 11 uur. Blijft u dus luisteren. Wanneer had je zo'n moment? Uh, ja, ik wil even, even naar de ja? poëzie terug. <laughs> um, um, uh, wacht even. Nee, want uh. jij zei ja. Ik, Komt door mijn onderbreking ja, natuurlijk ja. weg mystiek. Zeg. Dan moet ik weer. Nee, <lacht> ik nee jij zegt, kijk, zo'n moment waarop je, waarop je, zeg maar, uh, totaal in een landschap opgaat, ja. bijvoorbeeld. Ja, ik, hè? ik heb het wel eens gehad. Uh, ik keek. Uh, ik keek naar een boom in de zon. En die was. Die was van zo'n verpletterende schoonheid. Die, uh, die, die blaadjes die bewogen. Het was een hele lichte wind. En. Je hebt dus het gevoel dat je ineens die, die boom echt ziet. Dus, maar dat, er, dat je een tweede paar ogen krijgt... en dat wat je ziet, dat dat veel werkelijker is... dan zoals je het gewoon ziet. Dus er is een andere vorm van zien. Uh, en Versailles heeft dat gedicht um, heel kort... wat heel erg leek op die ervaring die ik zelf ooit heb gehad. Ster. Ik zag vanavond voor het eerst een ster... Hij stond alleen. Hij trilde niet. Ik was ineens van hem doordrongen. Hij stond alleen. Uh, hij was alleen. Hij, hij trilde niet en van voor verdriet. Niet helemaal goed, maar zoiets is. Vijf regels. Ik zag vanavond voor het eerst een ster. Dat kan natuurlijk niet, want je hebt al honderd keer een ster gezien. Maar ik zag... Vanavond voor het eerst een ster moet je lezen. Dus ineens zag ik hem in een andere gedaante. In, in hoe die echt is of met andere ogen. En dan, ik was ineens van hem doordrongen. Dus die ster die is niet daar en ik ben hier. maar dat. Hoe komt het dat jij zoveel gedichten uit je hoofd kent? Dat klinkt bijna als een beschuldiging. Hè? <laughs> ja, omdat ik er veel mee bezig ben geweest en omdat ik een redelijk goed geheugen had. Uh, wanneer ik, ben je, ik weet niet of ik nog zoveel nieuwe dingen zou kunnen Wanneer, wanneer, wanneer ben je echt veel poëzie gaan lezen? Um, ja, ik vond poëzie eigenlijk altijd heel mooi. We hadden vroeger natuurlijk uh, de onverprezen Annie Schmid in huis. Heel veel van die gedichtjes. Daar kan ik er trouwens een heleboel van uit mijn hoofd maar, Omdat ik die als, als een klein meisje heb geleerd... Ik had zelfs op de lagere school enige faam als voordrachtkunstenaresje. <lacht> ik mocht altijd... Um, voor de klas mocht ik babbelbedje of Zwart Bessie voordragen. Dat vond ik heel erg leuk. Uh, maar um, daar, mijn vader hield ook heel erg van gedichten. En die zei me, dus gaf hij mij een schriftje. En dan zei hij... Schrijf jij maar eens een mooi gedicht in twaalf stroven over Jezus lijden... Ik begon meteen. En een uur later had ik het af. En mijn vader vond dat dan heerlijk. En die gaf mij allemaal van die opdrachtjes die ik dan met groot plezier Ben Je katholiek opgevoed? Ja, ik ben katholiek opgevoed. Mijn ouders waren wel gelovig, maar helemaal niet fanatiek of zo. Maar ben je van je geloof gevallen of niet? Nou, toen ik twaalf was of zo, dertien, toen vond ik het wel eens. Toen vond ik dat, dat God veel te veel onrecht liet gebeuren Want, in de wereld. Om te kunnen. Later heb ik begrepen dat. Ja, dat in. Bijvoorbeeld in de mystieke traditie is God absoluut niet alleen maar goed, maar die is ook verschrikkelijk. Ik kan, en zelfs kwaad. En uh, in bepaalde onder wat meer subculturele stromingen in het katholicisme... zoals de gnosis, daar is, daar is de strijd tussen goed en kwaad... helemaal niet beslecht. Dus ja, ik, ik, ben, ik ben afgestudeerd als medievist eigenlijk. Dus ik heb, en dan moet je natuurlijk ook heel veel over geloven... en religieuze tradities weten. Dus ik, het heeft me altijd wel geboeid... maar meer als een cultuurhistorisch fenomeen... Dan, dan dat ik er zelf in geloofde... Maar maar volgens goed, mij ben je gewoon gelovig. als je me daar net over de ziel hoort praten... <laughs> nee, ja, nee, maar ik zeg dit niet als, als, als, als, als, als... Volgens mij ben je gewoon gelovig. Nou weet je, ik geloof... Um, een religie is gewoon een manier om, om, om na te denken... Over, over de wonderbaarlijke en magische dingen in het leven. Uh, en religieuze systemen doen daar ook iets aan af... want ze leggen het vast. Maar... ik eh, ben nooit... ik heb nooit spijt gehad van mijn religieuze achtergrond... dat het je toch helpt om... om het wonderbaarlijke van sommige dingen... gewoon te aanvaarden. Maar ik, ik, ben, ik ben nu bezig... Met, ik ga een boek over... poëzie en liederen schrijven... en de verbinding die er tussen... het lied en de poëzie is. Ik vind dat... Uh, het is eigenlijk heel jammer dat de poëzie... een heel apart vakje is terechtgekomen. Ja, uh, uit die orale traditie weg is, zeg ja, maar. Dus ja. ik, ik, wil, ik wil die twee dingen weer uh, bij elkaar brengen. En, ik, en daarbij ook heel veel aandacht besteden... aan de, de ritmische en uh, muziekachtige elementen... die heel veel gedichten hebben. En de, de rituele uh, achtergrond ervan... Uh, dat is een, uh, een gedachte die ik aan mijn collega Jan de Roder ontleen. Die, die heel veel over de, uh, de, de, uh, de, de prehistorische wortels van de poëzie heeft nagedacht. Dus de oorsprong van, van de poëzie. Die is oraal. Ja, en, maar volgens hem wortelt het in het ritueel... Maar dat is een heel ingewikkelde theorie. Die maar het nou grap uh... is wel dat om dit gesprek wel de hele tijd het geloof heen loopt. Als een, als een, zeg maar, als een soort hond om het kamp Ja, ja, Ja. Maar dus, um, ik, wat interessant is, is dat, dat goede gedichten hebben ook altijd een soort voordrachtsaspect. Hè? Het is altijd heel mooi om gedichten voor te lezen. En dan krijgen ze vaak een heel nieuw leven. Komt er een andere dimensie bij. En dat... dat dat hebben gedichten ook gemeen met liederen. En met het gebed. En met het gebed, precies. En het, het hele performance aspect... Um, dat is helemaal verdwenen uit het, uit het denken over po poëzie. Dat, dat zou ik weer terug willen brengen. Ik, ik wil nu eigenlijk... Ik heb, vroeger heb ik ooit in een um, volksmuziekband gespeeld. Ook nog. Uh, en die volksmuziek, daar zong ik ook... Uh, en die volksmuziek, die heeft ook de, de liederen die daarbij horen... die hebben zoiets, zoiets bazaals, wat zo ontzettend heilzaam is. En daar komt de poëzie eigenlijk vandaan. Wat, wat zong je dan bijvoorbeeld? Nou, ik zong uh, Spaanse liederen. Maar ik zong ook uh, smachtlappen, gewoon... Uh, um, dat kan nog steeds. word nooit verliefd en dan ben je verloren. Kun je een stukje zingen nu? Het is Wordt nooit verliefd, want dan ben je verloren. Ik zal beginnen met het couplet. Zodra ik 16 jaar werd, heeft mijn moeder mij gezegd. Ach, vertrouw vertrouwde mannen, niet de kerels zijn zo slecht. Ze maken alle meisjes gek alleen voor tijdverdrijf. Ze hebben allemaal hetzelfde smoesieander ander lijf. En hoe meer ik het bekijk. Mijn moeder had gelijk, word nooit verliefd. Want dan ben je verloren, je zelt erin. Tot allebei je oren, word nooit verliefd. Meisjes, want ik zeg je zwaar. Als je verliefd wordt, dan ben je de sigaar. Mijn moeder zegt, de man houdt eerst de meisje aan de praat. Je krijgt een advocaatje en een stukje chocolade. Je zegt op alles ja en je bent veilig en vertrouwd. Zolang je hem 50 centimeter van je lijf afhoudt. Ten noem ik het bekijk enzovoort. Geweldig. Hoeveel van, van deze liedjes ken je uit je hoofd? Ja, heel veel. Maar, maar um, dan, dan gingen wij dus optreden met. Uh, uh, uh, ja de draaillier en de doedelzak en de accordeon. En dan deden we liedjes uit de Berry in Frankrijk... en uh, Spanje en Italiaanse muziek. Veel ins, uh, instrumentaal. Maar we eindigden altijd met dit soort dingen. Dus, maar je hebt en dan zetten ook... we die hele zaal zoek op. Dat was echt heel erg je leuk. Je hebt hier ook over geschreven. Over, over, want, want ook over deze liedjes... die kun je weer op een hele andere manier bekijken... dan, uh, dan mensen doorgaans uh, doen. Ik, ik heb erover geschreven omdat ik uh, het, het, het lied, hè, uh, um, gewoon het Nederlandstalige lied... zoals je het uh, vanaf de Tweede Wereldoorlog of daarvoor nog ook gewoon over de radio hoorde... daar kun je een heleboel uh, sociale ontwikkelingen aan aflezen. En dat vond ik wel uh, interessant, ja. Nee, daar, daar ben ik nog lang niet over uitge uitgedacht. Over de verbanden tussen poëzie en lied. En vooral om die, die hoge cultuur van de poëzie en de meer volkse culturen van het lied... zowel contemporaan als ook historisch bij elkaar te brengen. Dat, dat is mijn volgende project. Hoe lang ga je daar aan werken, denk je? Uh, daar wil ik een jaar of twee over, aan besteden. Want ik heb er al heel veel aan gedaan. Dus um, het is al uh, vergevorderd, dat boek. Het grappige is dat er, is, er, is, er is vanavond heel veel voorbij is gekomen. Maar er zit op, op de een of andere manier... ook onverwoestbaar een rode draad doorheen. Ik hoop het maar. Ja, nee, maar... maar zou je hem zelf kunnen benoemen? Um, nou ja, het, het gaat steeds maar over dingen die ik gewoon... Uh, die, die Waar ik interesse in heb. Die me uh, inspireren. Die, uh, die mij bezighouden op zo'n... Ik, ik vind het wel zelf wel erg divers. Ik word er soms wel een beetje moe van. Zelf, moet ik eerlijk zeggen. Maar, uh, omdat je omdat Ja, je maar toch, toch hou, ik, hou ik de boel uh, bij elkaar. Al denk ik af en toe wel, er moet nou niet nog weer iets nieuws uh, bij komen, alsjeblieft. Bij dingen die ik allemaal graag wil doen of die, die ik interessant vind. Nee, maar die liedjes bijvoorbeeld... Hè, waarvan je er net eentje, eentje zond... van wanneer is dit ja. liedje? Uh, dat is een oud liedje. Volgens mij is dat een jaar, zeker al uit de jaren dertig. Oh nee, het komt uit de Jantjes. Dat is een... Uh, een, een jaar laat, jaren twintig... of jaren dertig musical. En is het ook uit de jaren vijftig of niet? Uh, ja, ik ken heel veel... Uh, liedjes... of die musicals van Annie Smit. Maar nee, die waren nog niet uit nee. de jaren 50. Nee, dat was later. Um, even kijken. Ja. Uh, ik ken natuurlijk de liedjes van Wim Sonneveld en uh, Hermans. En um, ik vind het cabaret ook wel een heel interessant uh, genre. Jasperina de Jong vond ik ook heel erg leuk. Um, zeuren niet van Annie Smit. Prachtig. Nou, wat, je doet, wat je doet, dat is wat, wat, wat ik met die rode draad bedoel. Ook met die liedjes. Of het nou over gedichten gaat of over, over liedjes. Je ontfermt je erover. En, en je laat er vervolgens jouw interpretaties over gaan. En dan ga je ook vervolgens uitleggen. Wat dat betreft ben je natuurlijk gewoon wel de dochter van twee onderwijzers. Ga je ons ja. allemaal ook nog eens uitleggen... dat er toch echt iets anders bedoeld wordt dan, uh, dan wij denken. Op het eerste oog, toch? Ja, ja dat vind ik wel heel leuk, ja. Ja, nou, en dat is natuurlijk ook de theorie die achter de lust tot lezen zit. Uh, ik heb echt de rechten van de lezer daar verdedigd. Hè. Ja, het gaat ook om het hoeren en ontvoeren. Dat, dat, er is niet één interpretatie, er zijn heel veel betekenismogelijkheden. En wat, wat een tekst betekent, dat heeft ook heel veel te maken met wie leest. Maar dan wordt betekenis toch niet arbitrair. En dan wordt het toch niet zo van... nou, iedereen die maakt er maar zijn eigen ding van. Want een, een lezing die moet ook verantwoord worden. Ja, je, je moet een lezing produceren, een interpretatie... die iemand die dat weer leest... een aha-erlevenis bezorgt. Maar natuurlijk, maar waarom heb ik dat niet eerder gezien? Dus een, een, een nieuwe interpretatie die je voorstelt... of een nieuwe manier van lezen, die moet ook... Uh, die moet ook uh, ja, andere mensen veroveren om, om, om geldig te kunnen zijn, zal ik maar zeggen. En het ongelooflijke plezier dat je daaraan kunt, uh, kunt uh, beleven, dat vooral. Ja. Het verruimen ja. van je wereld. Ja, nou, ik, ik wil natuurlijk weg met een heleboel andere literatuurwetenschappers hoor. Dat er gewoon dat er één juiste interpretatie is. Want zo werkt het helemaal niet. Ik zit nu de hele tijd te denken, omdat je dat vertelde in het eerste uur... dat je op een bepaald moment, jong, elf jaar oud, gaat stotteren. En, uh, en hoe je dat hebt proberen te over, overwinnen. En uiteindelijk eigenlijk gewoon hebt overwonnen. Maar dat botst nu met het verhaal wat je dit uur vertelt... over hoe, hoe goed je op de lagere school was in, in voordragen. Ja, ja, maar toen stotterde ik nog Nee, niet. precies. Maar nee. hoe verschrikkelijk moet het dan niet voor je geweest zijn dat het, dat voordragen op een gegeven moment van de baan was. Ja, dat was echt wel heel erg jammer, ja. Nou, ik, ik vind dit ook wel heel erg jammer, hoor. Want ik, ik werd inderdaad... Ik kreeg heel enorme spreekangst... en voelde me toch heel onvrij... en toen ik heel slecht kon praten, toen ik 18 was of zo. Ja, gewoon het enorme verlangen van... ik wil een discussie hebben met vrienden en dan gewoon echt kunnen zeggen wat ik vind. Weet je wel? Dat ging niet meer. Dat, dat lukte niet meer, om gewoon te praten. Ik bedoel, niet eens uh, gewoon een beetje stotteren... want dat is natuurlijk helemaal geen enkel probleem. Nee. Maar dat je je echt niet kunt uitdrukken, dat is echt wel een groot lijden. Hoor, ik, uh, ik heb net meegedaan aan een boek van Richard Heres. Die heeft... Uh, een heel mooi boek gemaakt waarin hij allerlei stotteraars heeft geïnterviewd. En ja, dan, dan is dat voor mensen toch vaak wel een, een grote worsteling geweest. De, er zijn allerlei um, therapieën voor. Soms werken die voor als je, als je er gauw bij bent en met jonge mensen. Jongens hebben trouwens veel meer last van dan meisjes. Waarom is dat? Um, ik denk dat, uh, dat jongens gewoon... Uh, ja, misschien iets meer anders met emoties omgaan. Of meer op slot zitten. Of ook misschien iets meer faalangst hebben. Dus omdat je het goed wil doen. Uh, ja, het is ook decorum verliezen. De, je waardigheid zet ook op het spel. En ik denk dat, dat jongens iets meer nodig hebben. Uh, dat dat van buiten sterk en goed zijn. En als je denkt dat je dat niet helemaal kan volhouden... dan word je heel onzeker van. En dan, dan wordt het erger. Dus als je... Wat, ik denk dat meisjes wat, wat makkelijker kunnen verdragen... dat het niet goed is. En dan wordt het dus ook geen probleem. Ik, ik, zo ben ik er afgekomen, ook uiteindelijk. Omdat ik op een gegeven moment heb gedacht van... ik ga me daar gewoon helemaal geen biet meer over maken. Al tot ik mijn ongeluk... Het gaat er maar om, om wat ik zeg. Nou, ik heb best wel wat te vertellen. Dus ik ga me er gewoon geen bied meer over maken. Afgelopen. En dat helpt. Omdat als het gebeurt, dan, dan maak je er geen bied over. Dus dan kan het je ook niet uh, verstoren of, of van je apropos brengen. Wat voor boek zou je erover willen schrijven? Want je gaat nog een boek maken over die liederen. Ja, die liederen en die En Als je toch alle kanten op, ja. op uh, nou, Weet je. Ik, ik, ga, eh, ik wil ook nog graag daarna... Je ziet dat het al aardig volgepleit is, mijn bestaan. Er komt helemaal toch niks meer van rust of stilte of in de vet turen? Jawel, tussendoor. Maar ik, zou ook, ik wil ook heel graag nog een boek over mannelijkheid schrijven. Maar dan vanuit het perspectief dat ik van binnenuit weet wat het betekent om man te zijn. Nou, kijk, dan zitten we meteen helemaal samenvattend in in, in, in... in een heleboel onderwerpen die je ter sprake hebt gebracht. Mannelijkheid. Maar dan, leg eens uit. Wat is het? Nou, ik wou bijvoorbeeld, toen ik een klein meisje was... Wou ik veel liever een jongen zijn. Want dat leek me veel aantrekkelijker. Dat heb je gehad? Ja, ik wilde veel liever een jongen zijn. Gewoon, uh, dan mag ik veel meer. En dan, uh, je klopt ook graag in bomen? Alles, ja. Ik, ik was ook een soort, een soort jongetje. Ik, ik, ik, ik genoot ook van mijn lichaamskracht. En, uh, en ik. Ja, jongens. Je hebt nooit een poppenwagentje gehad nee, van je achterloop. Please. <laughs> nee, weet ik toch niet? Nee, nee heb ik niet nee, nee. gehad. Nee, dat boeide me helemaal niet. Ik, ik was liever bezig met uh, dieren. Ja. En op de boerderij, waar ik dus vanaf mijn zesde jaar heel graag toe ging... vond ik het, het, uh, het werk daar. Ik kreeg een groot overal en laarzen. En ik ging mee onder de koeien en hooien. En gewoon dat fysieke werk. Wat mijn nichtjes deden dat ook. Uh, dus, en deden we gewoon met mannen en vrouwen. Er was niet zoveel onderscheid. Want dat, we deden eigenlijk allemaal hetzelfde werk. Um, en dat vond ik heerlijk, omdat ik eigenlijk beyond gender kon zijn. Dus nog jongetje, nog meisje. Dat vond ik eigenlijk fijn. Ik wilde niet in dat systeem. Ik wilde niet... Ik wilde, toen ik in, in de puberteit geraakte... vond ik dat helemaal niks. Ik wilde helemaal niet een vrouwenlichaam hebben. Was je een boze Ik wilde dat? ook trouwens geen, geen mannenlichaam hebben. Ik wou eigenlijk niks. een lichaam hebben. Niks. Ja. Maar ik wilde niet in dat mannen-vrouwen gedoe. Dat, dat vond ik misplaatst, wat, wat mij betrof. Uh, dat was een zeer diep gevoel, ja. Heel diep. Um, dus, en, en later in mijn leven heb ik ook wel dingen meegemaakt. Uh, um, ja, bijvoorbeeld het, de zwijgzaamheid. Het niet kunnen Spreken. Dus niet dan letterlijk omdat ik stotterde, maar omdat ik, omdat ik zwijgzaam. Omdat ik mijn gevoelens voor me hield. Uh, ook vrij gevoelig voor waardigheid en alles alleen doen. Zelfstandig zijn. Uh, je eigen boontje doppen. Geen zwakheid kunnen laten. Allemaal dingen die natuurlijk heel erg desmans zijn. Ik snap het helemaal hoor. Echt waar. Ja, zo kijk ja, je ook aan. Ja, ik, nee, maar, ik snap het echt. Dus ik vind dat verschillen tussen mannen en vrouwen, dat wordt verschrikkelijk overdreven. Ik bedoel, ik, ik denk dat, uh, dat dat niet kunnen praten, je gevoelens niet kunnen uiten, um, sterk willen zijn, je zwakheid niet willen tonen. Dus dat zijn allemaal dingen die, die is, zijn, allemaal desmensen. Dat, dat is niet speciaal van mannen. Mannen hebben het wat meer. Dat komt door hun socialisatie. Maar het is van ons allemaal. Net zoals solidariteit en, en de, de zorg die je voor een kind kunt hebben waar je voor moet zorgen. Dat is ook van mannen. Mannen kunnen dat ook hebben. Hè? Maar wat, wat en maar. maar Oké, okay, dat is duidelijk. Dit. Die... Ik ben bijna alsof ik nu zeg, maar alsof je, alsof je je boek nu bij mij komt aanbieden. En ik zeg: Oké, okay, mevrouw Meijer, dat is duidelijk, dit ja. is het. Maar ja. wat voor boek moet ik me daarbij voorstellen? Oh ja, het is een boek. Wat, um, ja, uh, er staan allemaal essays in over heel veel. Uh, af en toe iets wat ik. Uh, uh, er staat één essay in, dat, dat heet De Machtige Dijen van Sjoukje Dijkstra. Dat is er een. Uh, in analyse van de film One Flew Over the Cuckoo's Nest. Daar heb ik een soort interpretatie van, die denk ik nog niet op papier staat. Uh, van de film met Ingrid Bergman en Humphrey Bogart K K K Casablanca. Um, een boek van Pascal Mercier en dat heet Perlmans Zwijgen. Heb je dat gelezen? Nee. Um, dat is een soort... Uh, er zijn in tegenwoordig ongelooflijk veel mannelijke antihelden... in de film en in de literatuur. En dit is zo ook zo'n roman met een man... Die, die het helemaal niet meer voor elkaar krijgt. En alles gaat ook verschrikkelijk mis. Uh, ja... Uh, dus er staan een aantal studies in van filmpjes en boeken en van culturele verschijnselen. Bijvoorbeeld, ik, een van de uh, stukken die gaat ook over het fenomeen penisnijd. Da daar is heel veel over geschreven bij Freud en zo. Um, en uh, uh, ik, ik, vind, uh, de, uh, ik vind dat volkomen begrijpelijk dat meisjes penesnijd hebben. Sterker nog, vind ik het heel raar als ze dat niet zouden hebben. Dus um, uh, ik, vind, uh, pf, ik vind het. Een, uh, ja, ik, ik wil dat fenomeen nader onderzoeken. Ik, de tijd is nu te kort om dat helemaal uit te leggen hoe ik dat precies ga doen. Maar, dat maar komt eigenlijk ervoor. komt het er gewoon op neer. Want dat zeg je net. Want je, je ja. begint een aantal eigenschappen te noemen: zwijgzaamheid, ja. je, je niet kunnen uitdrukken. Ja enzovoorts, waarvan, waarvan dan werd, werd, werd gezegd, dat is, dat is, dat is mannelijk... maar ja, je zegt, ja, maar die ken ik ook van, allemaal. Ik ken het wel. De, de duidelijkste herinnering dat ineens tot me doordrong... wat ik trouwens al heel lang dacht... van de verschillen tussen man en vrouw worden enorm overdreven. Um, ik, ik had een geliefde verloren. Die had mij verlaten voor iemand anders. En toen was ik in uh, Italië... Bij Sicilië in de buurt. Ik lag op een warm dak en ik had een. Ik kreeg een enorm woedeaanval. omdat ik me verschrikkelijk gekrenkt voelde. Omdat zij, mij, omdat zij mij. had gedumpt voor een ander. Maar werkelijk een. een woedeaanval die je dus kunt hebben als je verlaten bent. Hè? En ineens dacht ik: Goh. We zijn hier in Italië. Ik reageer als, als een, een, een verstopte ja. Van En het ging helemaal niet over het verdriet dat ik haar was, was kwijtgeraakt. Maar om het, de krenking. Gewoon de narcistische krenking. Van, hoe heb jij de, de moed gehad om mij te verlaten? Hoe durf je, weet je wel? We zijn bijna aan het einde, Maaike. Ja. Maar, en, en, je mag alleen maar ja of nee zeggen. Had je dit nou kunnen bedenken in de tijd van de paarse september? Uh, ja, toen, toen vond ik dat soort dingen ook al. Ja. Maar toen ging ik er anders mee om. Dank je ja. voor dit gesprek. Alsjeblieft. Tot zover het marathoninterview van vanavond Wim Brands in gesprek met de hoogleraar en Fasalis-biografe Meijer, dank natuurlijk aan beide. Het zit erop. De biografie van Fasalis van Maaike Meijer. Niet de vijfde, maar inmiddels al de zesde druk. Als ook de bundels van Vazalis zijn uitgegeven door Van Oorschot. Als u het voorafgaande of een van de andere Marathoninterviews... wilt terugluisteren, dan wel downloaden... ga dan naar onze site www.vpro.nl Marathoninterview. En als u een opmerking kwijt wilt... En u mailt ons al, maar mail ons dan nog verder op VPRO.nl. Er volgt morgen nog een aflevering in de reeks. Ook dan weer tussen 8 en 11 op deze zender. Dan ontvangen we hier de oud diplomaat en arabist Koos van Dam. Djuke Veninga zal dan als interviewer tegenover hem zitten. Tot zover de VPRO. Het is bijna 11 uur. Straks op deze zender met het oog op morgen. En zeker als u het voorafgaande heeft gehoord, geldt. Blijf vooral luisteren. Want Clary Polak gaan we na het nieuws van Elven horen... in gesprek met Mirjam Rotenstruij. Vorig jaar overleed haar zoon... nadat hij was geschept door een auto in het centrum van Amsterdam. Haar man, AFTA van der Heijden... schreef er het bekende en bejubelde boek Tonio over. Nu de vraag, hoe verwerkt zij dit grote verlies? Straks dus na het nieuws van Elven. Wij danken nogmaals Wim Brands en natuurlijk Maike Meijer... voor Drie uur marathoninterview. Tot Horens. Radio 1 luidt zondag het nieuwe jaar feestelijk in met de nieuwjaarsreceptie. Vooruitblikken op 2012.